Mariel Haggeman met het NOS Journaal. In het opvangstent de en overlevenden van de schietpartij van gisteren zijn tientallen ouders die nog steeds niet weten hoe het met hun kind is. Het dodental van de schietpartij op een eilandje is nu vastgesteld op 85. Bij een bomaanslag in Oslo van vermoedelijk dezelfde dader vielen zeven doden. Het totaal aantal doden kan nog verder oplopen omdat er nog steeds wordt gezocht naar slachtoffers. Premier Stoltenberg is diep geroerd na gesprekken met nabestaanden van de schietpartij. Op een persconferentie zei hij dat Noorwegen in het onderzoek naar de daders samenwerkt met buitenlandse inlichtingendiensten. De Noorse politie is intussen op zoek naar een mogelijke medeplichtige van de schutter. In Teheran is een Iraanse atoomgeleerde voor zijn huis groot. Zijn vrouw zou gewond zijn geraakt. Volgens een Iraans persbureau schoten mannen vanaf een motor op de wetenschapper. In november vorig jaar kwam bij een soortgelijke aanslag in Iran ook een atoomgeleerde om het leven. Een tweede wetenschapper raakte toen zwaar gewond. Volgens de Iraanse staatstelevisie zat Israël achter die aanslagen, omdat dat land denkt dat Iran atoomwapens maakt. In het oosten van China zijn zeker elf doden gevallen bij een treinongeluk. Op een brug bij de stad Wenzhou botste een hogesnelheidstrein tegen een andere trein. Twee wagons van de hogesnelheidstrein stortten in een rivier. Volgens het Chinese staatspersbureau zijn er behalve elf doden ongeveer negentig gewonden. De strijd in de Tour de France lijkt beslist in het voordeel van Cadell Evans. In de tijdrit op de voorlaatste dag maakte de Australiër genoeg tijd goed op de Luxemburgse broer Sleck om het geheel te pakken. Evans eindigt in Grenoble als tweede op zes seconden van de Duitse ritwenaar Tony Martin. Andy Sleck reed in zijn gele trui ruim 2,5 minuten langzamer en werd zestiende. In het klassement staat Evans nu 1 minuut 34 voor op Andy Sleck. Derde is Frank Sleck. Morgen is de laatste etappe met aankomst in Parijs. Het weer bewolkt We en kans op een bui, ook vanavond en vannacht regen. Morgen onstuimiger staat een stevige wind en het regent de hele dag. Temperatuur rond 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan geen files, ik geef een overzicht van de snelheidscontroles die zijn aangekondigd. Dat zijn de controles op de A15 Gorkum Nijmegen tussen Tiel en Knopend Valberg En op de A30 Barneveld-Ede tussen Barneveld en het Knopend Maanderbroek.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 Zee, Zandvoort en Zomerhits ZFM Dit is de zomer van ZFM Met, Met. nu Entertainment for you Er zijn zoveel dance-remixes van deze gemaakt, maar het origineel blijft alsnog het beste. Michael Jackson en CCC, en hij doet het samen met een Beatles-zanger. Welke, Roy? Zeg het maar. Dat weet ik niet. Oh, dat weet je niet. Paul McCartney? Oh ja. <laughs> welkom bij tweedeur Entertainment View. Het is uh, acht over zes. Goedemiddag. Goedenavond. G kan ook, goedenavond. Goedenavond, welkom bij een nieuwe Entertainment for You, het tweede deel. Van Entertainment Review. Vandaag in het tweede deel van Entertainment View Popstar en Review met Showbiz Nieuws. En om niet te vergeten, Sangerines. Ja, met Romana op de scooter. En uh, we gaan natuurlijk uh, vragen waarom die meedoet aan het Songfestival. En we gaan bellen uh, over het volgende. Hij schijnt Tatjana Simic naakt te hebben gezien. Dus ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd, Sangerines. <laughs> en we gaan, uh, we gaan even kijken hoe groot zijn het Songfestival is.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 Van Too Good To Lose. En we gaan uh, door met het volgende, Breaking News. Want ja. zanger Rines, goedemiddag. Goedemiddag. Er is heet uh, nieuws over jou, want jij hebt namelijk Tatjana, Tatjana Simic naakt gezien. Oh ja, dat is heel lang geleden. Oh, dat is heel lang geleden. Dat kan eigenlijk geen naam hebben. Ja, dat is in de jaren tachtig. In de jaren tachtig? Ik jaren tachtig? <laughs> daar, daar geloof er niks van. Vertel! Had je geen bolbroekje? Nee. Hé hey, Rinus, uh, ja, je weet hoe de Nederlandse media is, uh, je hoeft maar dit te zeggen en bam, het staat uh, groot in de krant. Het oh, heeft, uh, dan ben je al heel beroemd, hè? als je wat zegt, dan staat dat gelijk. Hè? Zeker. Ja. <laughs> ja, dat ben je zeker, want... Uh, het loopt goed, goed, met toeter, toeter, met Romano. Het ja, dat is de hit van dit moment, hè. Ja. Met de romanen op de scooter. Iedereen heeft je al gesproken zowat. Elk radiostation station wil je hebben. En uh, daarom wij ook. Hoe gaat het nu met je? Ja, Hartstikke goed. Ja, ja Vertel, zit je nu thuis of moet je vanavond optreden of iets dergelijks? Nou, ik krijg straks uh, tv1 nog bij thuis. TV vandaag. Oké. Okay. En die reist nou met me mee naar uh, een optreden in Oosterwolde vanavond. Oké, okay, ja. dus je moet optreden in Oosterbolde. En hoe ziet je jouw optreden ja. eruit? Ga je dan al je hits doen? Uh, wat heb je allemaal? Uh, verliefd op een meisje van de oliebollenkraan met Marloes onder ja, de douche. De toeter en uh, Marloes onder de oliebollen. Ja, ja, ze komen allemaal langs. Ja. En uh, dat liedje, dat nieuwe liedje met Romana op de scooter, Toeter, toeter, toeter. Hoe ben je erbij gekomen? Hoe krijg je opeens te uh, in, je, in, je, in je hoofd, ik ga hier een liedje van maken? Nou ja, ik vond een zangeres Romana en die had wel een leuke scooter. En scooter, scooter, scooter met Romana scooter, dat rijdt wel, hè. Oh ja. Maar je kent Romana ook persoonlijk? Ja. Want wij dachten eigenlijk dat het liedje over Romana ging, maar... Dat was dus verkeerd. Het gaat over eigenlijk vooral om Romana de scooter, omdat ze een mooie scooter heeft. Nee, Romana is een zangeres, toch, Ja, dat die weet mes? ik, maar... Ja, de, de, de, de Oh, Romane zo bedoel je, ja. Het gaat echt... De scooter. Ja, ja, het gaat over Romana met een mooie scooter. De scooter heeft inspiratie opgebracht. Nou, hartstikke mooi. Dat hoor je, wel, dat hoor je bijna nooit vaker, Grote artiesten als U2 of misschien wel Nederlandse Marco Bassata krijgen nooit inspiratie uit een scooter. En dat vind ik zo leuk aan Rines. Ik ook. Ja. Hé, hey uh, nog even terug op te komen op, uh, op uh, Tatjana. Um, ja, je hebt gezegd in de media dat je Tatjana naakt hebt gezien, hè. En uh, is dat nou niet weer een inspiratie op een liedje? Nee, dat is niet inspiratievol. Nee, nee, oké. Okay. Laak, laak, laak, laak, laak. Ik zie Romana of uh, Tatjana elke week naakt. Nou, zoiets. Nee, dit. Nee, die zie je niet elke week naakt. Nee. Dan moet je, ja, dan moet je wel een alleen blijven kijken. Ja, en vandaag stond er ook weer in de Telegraaf dat je je in gaat schrijven voor het Nationaal Songfestival. Ik dacht dat ik door trots werd gebeld, maar later leek voor mij, was dat een nette. Het was een grap? Ik werd door de trots gebeld. Ja. En toen werd er al een leuwe krant. En die gaf het telefoon van Show News. Ik denk Show gebeld. En zo kwam er in de media, dat ik aan het festival. Oké, okay, dus je gaat niet naar een professionele studio om een liedje daarvoor op te nemen en dan in die mooie brievenbus te stoppen? Ik had er wel een idee. Ja, je kan het toch in ieder geval proberen? Je weet nooit. Straks sta je daar in Europa je liedje te zingen? Nou ja, ik heb een studio, dan doe ik het aan, hoor. Ah, Oké. Okay. Gewoon proberen, gewoon proberen Rinus En wie weet uh, hoor je straks al uh, bij de grote artiesten van de wereld. Want ik heb gehoord dat er ook iets buitenlands aan zit te komen, toch? Nee, ik uh, in Amerika kijk, Ik ben in... ook door, toeter, toeter, toeter met de man de schoen. En uh, hoe weet je dat? Nou, Amerika Post, stond dat. Nee joh, American Po. oké okay. En uh, ben je nou van plan om uh, straks met het vliegtuig naar Amerika over die grote zee, uh, over die grote plas te gaan En daar uh, misschien een een of, een of ander optredentje te doen Ja, misschien wel, Ja. uitnodigen Krijg je misschien Ja, dat komt heel goed Ja, dat zal te gek zijn En ben je nou bezig met een album? Ja, er zijn wel plannen voor een album Oké, okay, nou vertel, wat voor. Uh, dus, al die hits komen er, gaan erop staan. De uh, romanen op de scooter. Maar zijn er ook nieuwe, komen er ook nieuwe liedjes aan? Ja, dan komt er wel met de schrijfster om de tafel. Een keer oh, je moet met ja, de schrijfster om de niet tafel. Oké. Okay. Ja, wat wel kan er niet. Dan, uh. En ja, je krijgt op de gekste plekken natuurlijk uh, uh, inspiraties. Dus ik ben benieuwd uh, hoe de nieuwe single eruit komt zien. Ik ben uh, benieuwd. Uh, en we hopen dat Deborah natuurlijk ook weer in de clip wordt opgenomen, want zij maakt het, de clip natuurlijk wel allemaal geweldig. Ja, daarom. Nou ja. Vind je niet? Roman, uh, Deborah, je vriendin? Ja, die, die doet het hartstikke goed. Hè? Heeft hij niet veel aandacht van andere mannen nu, zo, zo ze nu in die clip is? Nee, dat valt wel mee. Dat valt wel mee? Oké, okay, niet dat uh, opeens iemand voor de durstte dat, uh, dat ze Deborah zo leuk vinden. Want dan zou ik, dan zou ik helemaal boos worden, hè? Nee, ik niet hoor Nee, oké, okay. helemaal mooi Nou Rienus, dankjewel, we gaan je nieuwe zien, we gaan bedankt we draaien bedankt Sorry Bedankt voor bel Ja, graag gedaan Hele en fijne en avond en snel uh, weer een keer te spreken ja, bij een nieuw nee, liedje Ik mag wel even een camera proef te worden staan En dan uh, ja. je mag ik even optreden het gaat druk worden rondom jou. Hier, hier staan met mijn vent en weet ik wat allemaal. Zegt je allemaal, Ja, komt helemaal goed. En nieuwe single gaan we draaien. Rienes, dankjewel. En veel plezier bij je optreden vanavond. Toeter, toeter, toeter. Met Romana op de scooter. Ja, ga maar even door nog. Oké. Oké. Hoi. Hoi, daar komt hij hoor. Toeter, toeter, toeter. Met Romana op de scooter. Eie, Eieren, eieren, eieren, Er stukje stukje net aan eieren, eieren, stukje. eieren, eieren, eieren, Dat eieren, eieren, eieren, Maar de eieren, niet het geeft eieren, van ik eieren, op eieren, eieren, eieren, eieren, eieren, eieren, eieren, eieren, eieren, eieren, eieren, eieren, eieren, eieren, eieren, eieren, eieren, eieren, eieren, eieren, Oké, okay, we kunnen weer door. Lekker.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 Zeg nog één keer, Jamie. Wait for me! Zometeen is het tijd voor... Popster Henry, wat is er gebeurd op showbiznieuwsgebied? nieuwsgebied? Ik ben benieuwd, in deze kom komertijd... ...of er toch nog wat uh, shownieuws ja, is. Ik ook. Je hoort het zometeen naar Robbie Williams. Dit is Buddies. God gave me the sunshine Then showed me my lifeline I was told it was all mine Then I got laid on a lay line What a day, what a day And y'all, Jesus really died for me Then Jesus really tried for me UK and entropy I feel like it's for me Wanna feed up the energy Love living like a deity Wanna day, one day, And your Jesus really died for me Jesus really tried for me Bodies in the bonnet body tree Bodies making chemistry Bodies on my family Bodies in the way of me Bodies in the cemetery And That's the way it's gonna be All we ever wanted to look good, make it Hope that someone can take it God save me Rejection From my reflection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 Oké, Check zijn videoclip van deze clip. Check zijn videoclip van deze clip. Van dit liedje natuurlijk. www.youtube.nl staat dit nummer. En met een heel leuke videoclip van Tim Knol en Gunna Getter. Hij wordt er namelijk ontvoerd door een of andere gek. En het is heel erg leuk om te zien. Check www.youtube.nl Tim Knol, Gunna Getter. Zometeen. Opster Henry, wat is er gebeurd op showbiz nieuwsgebied. Ook nieuws over Barbie. Haar vader zou namelijk overleden zijn. Of de vader Barbie zou overleden zijn. Benieuwd wat het is, je hoort het zometeen in de Underworld. En Born Slippy. Bad boy, bad boy, Weer tijd voor Henry, goedenavond. Ja, goedenavond, Rudy. En de luisteraars thuis natuurlijk ook. We zijn ja, goedenavond, hier, en Henry. En Roy is hey, er ja. ook bij weer. Oh, Roy. Hoi, Roy. Hoe is die? Ja, goed hoor. Goed, joh. Ja, ik sta hier momenteel in België. En, uh, bij de ingang van Tomorrowland. Dus jullie hebben een live uh, reconstructie van de houdtje gaat hier dus. Popster Henry, live vanuit België. Live uit België, inderdaad. Ja, en, uh, ja bij het grote festival, hè, Tomorrowland. hè? Ja, te gek. Ik heb een paar mensen afgezet, dus uh, ja, in ieder geval, dat uh, je, je op de achtergrond nog iets kunt horen van, uh, van, de, van, de, van de muziek. Ja. ja nou, het staat nog niet uit nou. Nee, dus, Nee, kan, kan je een voorbeeld geven van wat uh, voor artiesten daar staan? Uh, Afrojack. Ja, diverse DJ's staan in natuurlijk, uh, oh, de, te gek. De, die er natuurlijk aan het draaien. Dus, uh, ja, het is een compleet gekke huis hier. En uh, ik moest, ze hebben geluk, want het is hier hartstikke droog. Nou gelukkig, hier in Zandvoort is er de, het de Tropicana Festival en uh, hier, uh, we willen wel weer het raam even openzetten voor je eventueel. Oh nee, alweer, alweer regen. <laughs> <laughs> ja, alweer regen alweer. ja, alweer regen. Ja jongens, dit is erg, maar ik heb uh, in ieder geval uh, even naar boven gebeld. Uh, het weekend dat ik naar jullie toe kom, dan hebben uh, we in ieder geval plassen weer. 25 of 26 graden, dus het is helemaal goed. Wanneer kom jij ons toe? <laughs> dat zal het weekend van de 14e augustus zijn. Zo zeggen over dan drie weken, denk ik. Nou, gezellig. Gezellig. Ja, laten we ja. hopen dat het lekker weer is. Dan gaan we een barbecue opsteken. Ja, dat hadden we afgesproken. <laughs> barbecue regelen hè? Helemaal ja. goed, ja. Komt goed. Hé, hey, Henry, wat is komt er gebeurd op, ja. op Showbiz nieuws? Ja, natuurlijk uh, is het in het trieste nieuws natuurlijk van Johnny Kraaikamp. Ja, uh, ja ik, was, ik was een grote fan van hem met ja. Johnny Maar ik vond ze altijd, altijd, toen de tijd, met... Uh, rijk te gooien, vond ik heb geweldig duo Dus, um, ja, um, uh, ja, iedereen zijn tijd komt een keertje, dat geldt eigenlijk voor mij ook, natuurlijk ook. Uh, ik wou het nog even uitstellen, maar helaas, Johnny Kruijkamp heeft het moeten verlaten. Ja. En, uh, die begrafenis zal ook een hele dagen plaatsvinden. Ze hebben in ieder geval afscheid genomen vrijdag. Ja, dat is, uh, is vandaag al gebeurd, hoor. Oh, dat zou best kunnen, ja. Ja, het stond vandaag op internet dat, uh, dat hij uh, vandaag gecremeerd is. Ja, het, het, het, het, het in uh, besloten kring is uh, het plaatsgevonden in ieder geval. Ja. Dus, eh, uh, maar in ieder geval waren er heel veel mensen bij de herdenkingsdienst voor, uh, voor, voor Johnny. Hè? Ja. Dus, maar goed, het uh, gaat door, zeggen ze wel eens. Dus uh, wij moeten ook verder, helaas. Ja. En uh, ja, dan kom ik op een gegeven moment op Justin Bieber. Want Wille uh, Ice, en dat heet de die rapper uh, uh, Rob van Winkel. Ja. Die denkt niet dat uh, Justin Bieber het lang volhoudt. En ik heb op een gegeven moment ook van, ja, hij zegt ik, heb, ik spreek het eigen ervaring. En uh, ik kan me herinneren dat hij toen een, een hit had met uh, Ice, Ice Baby. Ja. Dat was in 1989 alweer, dus dat was een tijd bald, geleden. Baby. Ja. En, uh, hij baby. En hij heeft toen een midden 100 miljoen plaatsen gekocht. En hij zegt op een gegeven moment ook van ja, na, na een lange weg voor on suc onsuccesvolle succesvolle plaatsen, brugstverslaving en een zelfmoetdroving, denkt uh, dat hij wel weet hoe het over heeft. Dus uh, ik voorspel dat hij het misschien nog een paar jaar volhoudt. Ja, En uh, dan, dan is hij zich weer vergeten. Ja, nou ja, we wachten ja. het af. Hij is op ja, dit moment wel erg wel populair en uh, laten we hopen voor hem dat het nog even doorgaat. Ja. Maar ja, op een gegeven moment zullen we er wel hits uh, aan moeten komen weer hè. Ja, zeker weten dus. Uh. Maar goed, we wachten eens dus even af hoeveel, hoe, hoe ver het gaat, hè. Ja, goed, dan heb ik nog iets uh, uit het buitenland van de zoon van Arnold Schwarzenegger. Die is ergens gewond geraakt bij, bij het surfen. Oké, okay. oh. Dus hij ligt momenteel met, met de gebroken botten en een ingegrapt long op de intensive care in het ziekenhuis. Ja. Maar in ieder geval, we goed, een goede hoop dat alles goed uit hem komt. Oké. Okay. Ja. ja. Dus het is, dat is gelukkig dan weer dat, hè jongens. Uh, ja goed, en dan heb ik nog iets uh, over Barbie. Want Barbie zit momenteel weer in Sasonistas uh, ja. op uh, Griekenland. En ze zegt de maakt me totaal niet. Dus ze uh, misteren verloopt momenteel ontzettend erg. Ze zit de en uh, ja dus ze eet bijna niet. Dus wat dat betreft uh, heeft toch nog even gesprek daar. Maar er is nog of... ernstiger nieuws hè voor Barbie. Ja, want haar vader is overleden. Hè? Ja, haar vader is overleden. Heel goed, jij weet het. <laughs> ja, precies. Leuk. Maar dit, dit is dan niet de, de, de echte vader van Barbie. <laughs> nee, van, klopt. Barbie van uh, Oh Chesso. Maar dit is natuurlijk de, de, vader van, uh, de vader van de originele Barbie. de Ja, Barbie. Van, van het speelgoedconcern Metal. Ja, ja precies. Ja. Dus uh, die, is, die, is, die is overleden. Dus uh, wat, wat dat betreft uh, ja, is het iets anders dan uh, de ene Barbie. Hè? Ja. <laughs> goed. <laughs> uh, ja, ja, ik weet je, ook u hij heet Elliot Hendler of zoiets op. Ja, Elliot Hendler, ja. ja, klopt. Ja ja ja, precies. Goed, en dan heb ik nog, uh, nog één dingetje voor jullie jongens. Dat is uh, ja, de taal van Lara Fancy. We gaan even wachten, zodat jullie het uiteraard weten. Ja. Uh, die is, uh, eind september is die uit, uh, uitgepeld. Ja. Oké. Okay. En die werd, die werd een beetje midden in de nacht wakker van de helft pijn wat ze had. Oh. Um, uh, ja, meteen het ziekenhuis en ze waren natuurlijk beetje bang voor uh, complicaties. Ja. Maar gelukkig is het allemaal, is het allemaal meegevallen. En, uh, ja, dat was waarschijnlijk te maken met een back-instabiliteit zoals het heet. Maar, uh, dus dat was gelukkig allemaal meegevallen jongens. Ah, oh, gelukkig. Daarom. Ja, en het laatste wat ik jullie kan vertellen is dat ik momenteel uh, gisteravond in de studio ben geweest om het, uh, het nummer in te zingen. Oké. Okay. Um, uh, ik moet zeggen, de reacties zijn heel erg goed van de mensen die het gehoord hebben. Um, uh, ja, komt er komt natuurlijk nog gitaren bij en er moet nog uh, de, de backing vocals moeten ingezongen worden en dat soort dingen allemaal meer. Nou, er moet er ja. uitgelegd worden, maar uh, uh, de verwachtingen zijn uh, hooggespannen. Nou, we zijn nou, benieuwd. We zijn, uh, we zijn als hij uitkomt, dan horen we het wel, hè? Nee, uiteraard. Ik hou jullie uiteraard op de hoogte. Uh, ik denk dat we, ja, eind augustus, begin september, we toch wel een, uh, een mooie teken hebben om te laten horen. Oké. Okay, nou, ik ben benieuwd. En, uh, nou, volgende week spreek je weer. Hey, ik ben ja, op vakantie, we... dus je spreekt Roy. Prima. Ja. En, en uh, ja, tot volgende week dan met nog meer Showbiz nieuws. Ja, Rudy, dan wens ik jou heel, veel, uh, heel veel, veel, veel, veel plezier op vakantie. En uh, graag dat uh, ja, je weer terug bent. Hè. Ja, dankjewel. Kijk, okay, Henry, bedankt en tot volgende week. Tot volgende week. Tot hoi. hoi. Doei. Deze gasten doen het heel goed in Indonesië. Ze zijn razend populair daar. En dit is hun nieuwe single hier in Nederland. Ik heb het over Destin. Stay. De Tour de France is uh, bijna afgelopen, maar er is één wielrenner die uh, iedereen in zijn uh, geheugen heeft en dat is Johnny Hoogeland. Dat is de wielrenner die um, ja, bijna werd aangereden in het Prikkeldaad belanden. En op de Radio 1, Radio Tour de France, draaide ze een nummer van hem, of niet van hem, maar voor hem. En dat was deze, Chuck Berry, Johnny Be Good. Assisto radiootje op het strand. En ik weet aan mijn oor, zo rolde ik de zomer door. Radio Tour klonk toen al door het hele land. Door de oude ja, door de oude Jan Jij als een in Parijs, die pakte daar de eerste prijs. Het was genieten van de kneed en die kuiper en van jou zitten melk. De ploeg van post niet te verslaan, hadden de gele trui weer aan. Theo, kom eens op u op de motor te dat we het verslaan De Tour de France, de, de, de tijd van mijn leven Een nieuwe dag met weer een loodzware etappe Ze strijden om het algemene klassement En straks op Champs-Élysées, daar sprinten alle renners mee Want in Parijs, daar is de winnaar pas bekend. Jan Janssen won toen in Parijs, die pakte daar de eerste prijs Het was genieten van de kneden en die kuiper en van te Zoetemel de ploeg van Post niet te verslaan Hadden de gele trui weer aan En Theo Komen zag weer achter Op de motor de eetappen te verslaan De to de France De tijd van mijn leven Geluisterd aan mijn radio De strijd van Joop en I'm hey. volgende dag is je te zien bij RTL 7, het programma Tour de Jour. En hij uh, doet daar zijn optreden, hij mag één minuut zijn uh, liedje doen, maar hij krijgt wel promotie daardoor. Dries Roef, vind ik hoorde je, en de Tour de France in de top 100 op nummer 10, hè? Ja, mooi, hè? Ja, ja. mooi, ja, ja, ja, mooi. Ja, ja, ja, ja. Dat goed. En morgen laatste etappe in de Tour, waar de renners uh, in Parijs gaan rijden natuurlijk. Ja, en ook de laatste avondetappe, hè, op, uh, op de publiek omroep, want... Uh, het programma stopt na ja, dit jaar Ja, de avondetap met Marts meet stopt, maar misschien gaat hij nog wat door, hoor. Ja, hij zelf gaat door, heeft hij gisteren verteld, maar, maar niet met dat programma, want het stopt gewoon. Financieel is dat gewoon niet te halen. Oké, okay. nou ja, we wachten het af en... Ja. Uh, ja, hiermee eindigen we Entertainment View voor deze zaterdag 23 juli 2011. Bedankt voor het luisteren. Ja. Hele fijne avond. Ja, nou, jij hebt een prettige vakantie, Rudy. En Thank we gaan elkaar wel. over 14 dagen weer ja. tijdens een andere Entertainment View. Ik ga een week hier lekker op vakantie. En uh, Roy, veel succes, succes volgende week. Dankjewel. En veel plezier op je verjaardag zometeen, hè? Ja. <laughs> Niet te veel drinken. Nee. Of, of kan je morgen uitvallen? En in Zandvoort veel plezier ja, oh, Bij ja. je de midzomernachtfestival. op kermis natuurlijk of uh, vele andere dingen. Hier is Zandvoort. Dit was Entertainment View en tot volgende week. Bye bye. En we eindigen met de man van X Factor 2009, Jaap Reesema, en dit is Changing Man. But I won't.